Jan van der Putten met het NOS-journaal op het Indonesische eiland... de nieuwe aardbevingen van vannacht. Door de drukte zitten alle vluchten de komende dagen vol. Luchtvaartmaatschappijen Air Asia en Garuda hebben aangekondigd... dat ze extra vluchten inzetten om de toeristen van het eiland te krijgen. In een hotel bij het vliegveld van Lombok is een steunpunt ingericht voor EU-burgers. Bij de aardbeving van vannacht zijn op Lombok zeker 91 mensen omgekomen. Door de aanhoudende krimp op de postmarkt leed PostNL het afgelopen kwartaal een verlies van 1 miljoen euro tegen een winst van 29 miljoen vorig jaar. In dunbevolkt gebied kost het soms meer om post te bezorgen dan het oplevert. Kostenbesparingen, zoals het weghalen van brievenbussen, gaan langzaam en leveren minder op dan verwacht. Jaarlijks overlijden 120 tot 150 vrouwen doordat ze niet meedoen aan het bevolkingsonderzoek barmoederhalskanker, zegt het RIVM. Van de vrouwen die afgelopen tijd zijn opgeroepen kwam maar 60% opdagen tegen 65% twee jaar eerder. Volgens het RIVM zien vrouwen op tegen het onderzoek of vinden ze het niet nodig. Vrouwen die als ambtenaar bij de gemeente werken verdienden vorig jaar voor het eerst gemiddeld iets meer dan hun mannelijke collega's. Dat schrijft Trouw. Veel gemeenten zijn bewust bezig om de loonkloof tussen mannen en vrouwen te dichten. In Nederland verdient een man gemiddeld 16% meer dan een vrouw die hetzelfde werk doet. Saudi-Arabië heeft de ambassadeur van Canada het land uitgezet en de eigen ambassadeur uit Canada teruggeroepen. Ook worden alle nieuwe handelstransacties opgezegd. Aanleiding is de oproep van Canada om burgerrechtenactivisten in Saudi-Arabië vrij te laten. Het weer, vandaag zonnig en droog en op de meeste plaatsen tropisch warm. Het wordt 29 tot 34 graden. Morgen kan het in het zuiden en oosten ruim 35 graden worden. En later op de dag is er dan kans op onweer. Dit was het NOS Journaal. ZFM, Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Er staan geen files.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 Het leven fijn als de zon schijnt Ja, de wereld krijgt een nieuwe kleur Overal hangt zo'n alles zoete geur Oh, wat is het leven fijn als de zon schijnt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 Veel zomerse muziek ik zou zeggen genoeg reden om ook het tweede uur te blijven luisteren En kijken naar uw enige echte lokale zender ZFM Zandvoort Ja en voor het kijken moet je dan uh, langskomen op het strand <lacht> ja, he? ja tuurlijk Ja bij ANC uh, strandclub nummer 12 Zitten we de hele dag tot aan uh, 7 uur vanavond Zandvoort een uh, goede middag Een lekkere zomerse uh, zaterdagmiddag En dat hoor je ook uh, bij de muziek Die wij uh, vanmiddag voor je gaan draaien Waaronder deze van Eros Ramazotti Hier is Terra Promessa Zemme ragazine johetje Siamo sempre l'America, torniamo lontano, troppo lontano. Viaggiare la nostra passione, incontrare nuova gente, provare nuove emozioni, stare amici di tutti. Uh, collega Jaap Koper is meteen uh, specialist geworden in nette buiten. Toch, Jaap? Is het nou? Of niet? Ik, nee, heb dat heb je het wel mee. geprobeerd? Nou, of, nee, ik heb het verhaal gehoord en dan moet je ook nog de hoofdlijnen. Want als ik heel detaïstisch, dan ga ik het helemaal verkeerd uh, vertellen. Dus, ja, maar uh, Ik zag je flink uh, Nou, een beetje wel daar? mijn vragen. Dus, uh, maar ja, dat, daar is zo'n dag natuurlijk uh, helemaal uh, uitstekend voor, denk ik. Jazeker. Ja. Zeker. ja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 Nou, dankjewel Jaap voor deze toelichting. Ja, maar ik ben geen specialist hoor. Nee, nee, nee, nog niets. Maar wat niet is, kan nog komen, Jaap. Dankjewel Jaap Koper, inderdaad. Nette boeten, ook dat doen wij vanmiddag hier bij ANC Strandclub nummer 12. Dus kom gewoon gezellig langs. En er is eh, nog heel veel te doen. Optredens van de wapenzangers. Uh, de op de troosje komen ook nog langs. Heel veel activiteiten vanmiddag hier op het strand in Zandvoort. Lekker langskomen dus. Dat waren ze de drie dames uit Amsterdam. Maitai, uit de jaren tachtig. En history. Ja, gezellige boel hier, hè Albert Jan, vanmiddag. Ja, en dan ga ik het even wat minder gezellig maken. Oh, want, want wat, ja, wat heb je? Wat is natuurlijk afgelopen week ook, afgezien van het feit dat de watertoren gekraakt is.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 Geef me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 Dat Ben naar me.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 Een verwijderen. Goed. Oké, okay, er wordt heel wat gehengeld, Albert. Uh, op... Er ja. wordt wat gehengeld, oh, ja. ja. Nou, over Hengels gesproken. Ja, nou, gesproken. Hier voor ons uh, de Zeevissenvereniging. Ja. Ja, die is vandaag uh, uiteraard ook uh, aanwezig als een van de organisatoren. En als je wil weten hoe dat nou uh, in, uh, in, uh, in, uh, in uh, gang wordt gezet, zeg maar, en hoe dat allemaal gaat, dat zeevissen, kom dan even gezellig langs bij AC Strandpavioen nummer 12. Ronde haren, blauwe ogen,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 Ik wil er niet eens blijven Aan mijn moeder vragen Dat is toch altijd tijd meid, je kunt het ook aan mij kwijt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 Dat begint allemaal om half acht en dat duurt tot vijf voor twaalf. De locatie is de haven van Zandvoort. En uh, dat is uh, weer een heerlijke, heerlijke dansavond. Ga heerlijk dansen, ontmoeten en genieten in dit prachtige strandpaviljoen. Groot terras met uitzicht op zee en hier binnen een heerlijke dansvloer. De DJ's draaien een zo'n mix van disco en dance. Nou, daar kan jij ook heen, Rob. Ja, toch? Ja, dan kan ja. je mee. En ik ben boven de dertig. De dat de scheelt ook. Het feest, nogmaals, is van half acht tot de tien voor twaalf s'avonds. En uh, de tickets zijn 11 euro en die zijn te koop... Via www.letzparty.nl En de deurprijs is 14 euro. Waar, waar is het, al nog? Haven van Zandvoort. Haven van Zandvoort, want uh, vorige week was het uh, op het station in Haarlem. Oh. was weer een mega feest daar. Oké, okay, nou dat hebben we dat de volgende week. Echte swingstation, een Oud, uh, oude wetsfeest. En we dat volgende week weer hier bij de Haven van Zandvoort. Dan gaan we naar Franse Sferen. En dan heb ik het over de Place du Tertre. Het is ook een traditioneel evenement wat uh, in Zandvoort uh, elk jaar weer terugkomt.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 Zes Daddy Yankee en Dura, ook weer een plaatje uit uh, de hitparades van dit moment. Ja, we hebben een uh, makreelroker hebben wow. <laughs> Ja man, zou ik eigenlijk ja zeggen met jouw man. Ja man, ik zie trouwens, ik zie ja Jij ja, praat... bent hier lekker aan het rondwandelen. Inderdaad, ook het makreelroken is uh, gaande hier. Hè? Ja, maar ik, zag, ik zie uit uh, mijn ooghoeken ook iemand uh, worstelen met zo'n uh, roze flamingo oplaasding uh, in, de, in, de, in de branding hier. Oh. Dus uh, dat, dat heb je natuurlijk met dit soort dagen.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 By your side is the only thing on my mind. So, do you want to go to the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 Ik heb de camisa nera, want ik tengo het alma. Ik heb de kamer, ik heb de kamer, baby. Ik heb de kamer, ik baby. Ik heb de kamer, ik heb de kamer, ik heb de ik heb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 Que tú te Ik weet dat ik het negra Ik weet het niet Ik weet dat ik het Ik weet dat ik het Ik weet dat ik Lekker veel uh, zonnige muziek zo op de zaterdagmiddag bij CFM. Live vanaf het strand van Zandvoort. Jor de en la Camisa Negra. Ja we hebben nog heel veel zomer eerst voor je vanmiddag. Wat dacht je van deze van uh, Rigiera en uh, vamos a la playa.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 Tenato, fredda, stera, il mio confronto era statico e imbranato. Le ho sparato un bacio in bocca, mm -hmm. di quelli che schiocca. Sulla pista indiavolata liberi, l'ho stramazzata, l'ho lanciata, riafferrata, senza fiato, l'ho lasciata tra le braccia a me cascata, era cotta innamorata, per i fianchi l'ho bloccata, e ne ho fatto marmellata. Oh yeah. Si dice così, no? E poi, e poi, che? Ik heb een paar keer een paar keer een paar keer een un keer een paar keer een paar keer een paar keer een L'ho keer ma paar guardata, L'ho bloccata paar keer een paar di fatta Ma sembrava una patata keer een paar frullata E paar keer een paar keer een paar keer een paar keer che, idea. che idea. Hey, Ken je hem nog, Albert-Jan? Bala, Bala <laughs> Pino Dianso Zeker weten Ja, leuk ja. hè, die plaats Geweldig, nou we gaan uh, alweer bijna op naar het nieuws En weer van uh, vier uur Maar we hebben gelukkig Albert-Jan nog Heb jij een beetje vrolijk nieuws voor ons, of niet? Ja, uh, geweldig, geweldig, geweldig oh, mooi, mooi, mooi. Want uh, er is natuurlijk uh, ook een geweldig uh, evenement uh, aan de gang momenteel en dan heb ik het over de Beach Clean Up Tour Geweldig initiatief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 om vijf uur wordt het bekendgemaakt. Oké. Okay, dus Hoeveel vuil en wat voor vuil er is opgehaald? Nou. Misschien nog bijzondere objecten die ze zijn tegengekomen. Je, je benadert wel positief, hè? Ja, je, je, Ik je, Ik verwacht een heleboel plezier. Je krijgt het allemaal te horen, dus uh, tijd. Out of the door, yes yeah, she did. Yeah, a man loves a woman, but he can't understand why she's sad when she stares at the ring on her hand, or she sits in some club where the long shadows fall. Drop a call.